Citydijkers met het NOS Journaal. In een zwembad in het Belgische Lommel is gisteravond een Nederlander verdronken. De man van 31 kwam volgens Belgische media uit Eindhoven. Het zwembad was gisteravond afgehuurd door een moskee in Lommel. Volgens het laatste nieuws zou de man in ondiep water hebben gevolleybald... en daarbij zijn geworden. Hij wordt even later gevonden op de bodem van het bad. De hulpdiensten probeerden de man uit Eindhoven nog te reanimeren... maar dat mocht niet meer waten. In de Zwitserse Alpen zijn drie Nederlanders omgekomen. Het zijn een vrouw en haar dochter en zoon. Ze werden sinds donderdag vermist toen ze in de bergen gingen wandelen. Gisteren werden hun lichamen gevonden, honderden meters onder een stijl wandelpad. De Egyptische regering waarschuwt Israël om geen Palestijnen in de Gazastrook te verdrijven naar Egypte. Ook roept Cairo Israël op om niet de Palestijnse stad Rafah binnen te vallen, die vlakbij de grens met Egypte ligt. Israël heeft plannen om die stad in te nemen, want volgens Israël is Rafa het laatste bolwerk van Hamas. Maar er zijn ook 1,4 miljoen Palestijnen heen gevlucht en zij kunnen volgens hulporganisaties nergens meer heen. Egypte overweegt het vredesverdrag met Israël op te schorten als Israël toch Rafa binnenvalt. Het landschapskunstwerk Sea Level in Zeewolde wordt afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Het zijn twee betonnen muren die laten zien hoe hoog het zeewater zou staan als er geen dijken zouden zijn. De muren zijn in slechte staat. De Amerikaanse maker van het kunstwerk draagt 1 miljoen euro bij aan het project. Hij wil namelijk zelf graag dat het werk opnieuw wordt opgebouwd. De provincie Flevoland betaalt de overige 175.000 euro. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Het is 10 tot 13 graden. Later vandaag gaat het regenen. En ook morgen is het wisselvallig. Het wordt dan ongeveer 10 graden.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 Een hele goede middag, even na twee uur. En dat betekent weer uh, Zandvoort op zaterdag op de radio. Ja, we begonnen een beetje haperend. Hè? We kennen het wel van uh, vroeger van de Platen dat ze bleven hangen. Maar tegenwoordig kan ook dat uh, ja, MP3'tje doen hoor. Ja, Het gebeurt gewoon bij uh, deze prachtige single uit de jaren 80, de Wang Chung. en everybody, have fun tonight. Nou, dat gaat zeker in het uh, zuiden van het land uh, gebeuren, want het is uh, carnaval. En uh, ja, hier valt het tegenwoordig wel mee. Maar vroeger hadden we heel veel uh, carnaval uh, ook hier uh, in uh, Zandvoort. Vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort hadden ze daar uh, aandacht voor... en spraken ze onder meer met uh, prins Willem. En uh, dat uh, interview met uh, prins Willem uit uh, Zandvoort. dat ga je zo dadelijk nog een keertje terug horen in deze uitzending. Verder hebben we in de tweede uur van uh, vanmiddag... hebben wij prins Kees den Eerste in de uitzending... Want morgen is er kindercarnaval in uh, gebouw De Krocht. En uh, prins Kees den Eerste is de allereerste. En uh, die er ook uh, van alles uh, vanaf weet. Hem gaan we zo rond half vier bellen. Straks een gesprek dus met uh, prins Kees den Eerste. Verder is Sanford in de prijs gevallen. Althans het circuit. Want uh, ja, twee mooie prijzen afgelopen week in uh, Londen verdiend. Onder meer de promotor uh, van het uh, jaar... En de duurzaamheidsprijs heeft het circuit gewonnen met de Dutch GP. Wij gaan erover praten met Robert van Overdijk, de directeur van het circuit. En ook hij is een beetje in de carnavalstemming, want hij komt uit het zuiden van het land. En hij is onderweg naar het zuiden om daar carnaval te vieren. Maar we hebben hem wel even aan de telefoon straks, dus dat gaan we allemaal meemaken. Verder gaan we het weerbericht voor je doen, zo rond half vier... Dan krijg je te horen wat het weer de komende dagen wordt. Half drie gaan we dat doen. En als het goed is, is Morris Mulder dan inmiddels in de studio gearriveerd. Want Mo hij gaat samen met mij vanmiddag dit programma doen. Ondertussen had hij even een andere klus gekregen. Dus val ik eventjes ook gedeeltelijk voor hem in. Dat krijg je dit uur van Zandvoort op zaterdag zeker nog wel te horen. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van de Black Eyed Peas.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 This is what you preach, And would you turn the other cheek Father, Father, Father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 Nou, als je een keer een uh, gelegenheid hebt... kijk eens uh, via Google uh, naar een live uh, optreden van de Black Eyed Peas. Geweldig hoe die, die heren op het uh, podium uh, de muziek uh, brengen. Dit was een, uh, een van de beste singles wat mij betreft, uh, van ze. de Black Eyed Peas met Where is the Love. Zometeen uh, komt hij eraan, hè? prins Willem. Een uh, oude prins uh, van het uh, carnaval uh, hier in uh, Zandvoort... En vanmorgen was hij in de uitzending van Goedemorgen Zoonvoort. En wij gaan ze dadelijk nog een keertje luisteren naar dat interview wat Ben Sonneveld met Emma Uit de jaren tachtig hoorde je de single van Daryl en John Oates. En Out of Touch. Nou ja, in het zuiden is het feest echt losgebroken natuurlijk. Gisteren al met de drie uurtjes vooraf. En dan krijgen alle carnavalskrakers te horen. Nou ja, Robert van Overdijk, de directeur van het circuit... is ook onderweg naar het carnaval. Maar wij hier in Zandvoort hadden vroeger ook heel veel carnaval... Nu nog een klein beetje. Hè? Morgen met het uh, kindercarnaval. Daarover in het uh, tweede uur veel meer. Maar vroeger waren er echt uh, maar liefst uh, twee carnavalsverenigingen uh, actief. En een van die twee, van de oudste, hadden we Prins uh, Willem. En uh, die was vanmorgen in de uitzending uh, bij ons. We hebben het over uh, Wim Buchel als Prins Willem. Hey, um, het is carnavalsweekend. Ja. Jaren geleden hadden we in Zandvoort één carnavalsvereniging. Ja. En uh, aan goed Zandvoorts gebruik werd die opgesplitst in twee carnavalsverenigingen. Net als, net als bij de voetbal en bij al die anderen. Uh, ja. van, van welke was jij lid? Ik was lid van uh, de uh, eerste van uh, Duitse Ras. was eigenlijk degene die begonnen is met carnaval. Was dat nog bij uh, het oude Zomerlust? Ja. Ja. Het is namelijk zo, als ik er wat over mag vertellen. Ja, zeker. Het bestuur van Duistergast besloot om het carnaval te introduceren hier in ons dorp. En ik kreeg contact met meneer Pas, en dat was de eigenaar van het badhotel. En daar hebben ze een ruimte beneden gehuurd, en we hebben een heel groot carnaval gevierd, mal op een zaterdagavond. En er werd ook een uh, raad van elf gehuurd met een prins erbij. Die kwamen dus allemaal van buiten af. <lacht> en uh, dat is zo aangeslagen dat ze hebben meteen dit doorgetrokken voor een, uh, ja, voor een Zandvoorts carnaval. En uh, dat uh, was geweldig wat ze gedaan hebben. Namelijk, je kreeg dus uh, hier een kroegentocht. Je kreeg een uh, intocht. Je kreeg een, uh, een kinderoptocht. En uh, je had het net over verschillende carnavalsverenigingen. Daar moet ik even wat zeggen. De allereerste die carnaval introduceerde was Fred van Rhee. Dat was in uh, Café De Noordeling. Ja, ben je er nog? Ja, ja ik zit te luisteren. Ja, goed hè. En uh, toen is uh, de Duister... Hij heette Duisterschar. En Duisterschar was de eerste prins. Dat was... Uh, de... Uh, Doerak. heette die. Dat was de tetrode. Tetro, de tweede was Pieneut. Dat was meneer Visser. <laughs> de derde was Kwast. Dat was een schilder, dus Kwast. Ja. En de vierde was ik. Hey, hey, prins uh, Buus. Prins Buus. De vierde. Dat, dat was allemaal bij de eerste carnavalsvereniging? Ja, ja uh, want daar ga ik even op door, Ben, als het ja, mag. Ga je, gang. je kreeg dus uh, de oliecrisis in 1973 en toen waren we verhuisd als, naar Ries en daar is oneenigheid ontstaan over het carnaval dat dat moeilijk was voor hun nog te organiseren, enzovoort, enzovoort. En toen heeft Wim Kok als Nestor van het carnaval van Duistergas met mij contact gezocht en diverse uh, leden van Duistergas en hebben we opgericht carnavalsvereniging de... Uh, even kijken, ja even kijken, kijken, kijken, kijken, de dus scharrenkoppeling. En de scharrenkoppen die, uh, die hebben dat meteen dus uh, goed opgezocht, dus met een kroegentocht. Er waren hier meer dan 25 kroegen in Zandvoort. De kroegentocht dat was op vrijdagavond met de kwalentrappers. De kwalentrappers dat was onder leiding van Bertus Mallendux en Kees Koper. Dat was een geweldig geweldig uh, carnavalsorkestje. En uh, de kroegentocht die was wereldberoemd geworden, dus zo druk was dat. Dan de volgende dag na die Krugentocht, dan hadden we dus uh, de intocht ontvangst burgemeester raadhuis en dat was altijd een beetje ludiek dus bijvoorbeeld uh, iets over het naaksland noem maar op en dan uh, deden daar aan mee dat moet ik even aanhalen dat is uh, geweldig de bekende kroeg en dan moet ik even nadenken hoor de bekende kroeg in ja, ik, ik, ik, dat, heb was... eens, ik heb daar nog wel eens meegelopen, maar het begon uh, ongeveer in de Zeestraat. En elke café waar je ja. tegenkwam daar, uh, ja. van Kootje Kerkhoven tot, uh, uh, tot, tot de, nou, noem ze maar op. Ja, een hele bekende kroeg, waar ik ben nu op zijn naam Boekeniersnest. Boekeniersnest, ja. In de Bakkerstraat. Ja. En die hadden altijd een kanonnetje en dat uh, werd dan afgeschoten tijdens de intocht. Daar waren echt honderden mensen aanwezig. Dat was uh, echt ongelooflijk. En hoe is het met uh, prins Boudewijn? Ja, hij is pas veel later gekomen. Boudewijn. Oh. Ik heb net de vier prinsen opgenoemd. Ja. En uh, dus, uh, toen was ik dus weer prins van, uh, van uh, de <coughs> scharrenkoper. En eh, zo is dat allemaal doorgegaan, Ben. Schuimkoper dus. En toen kreeg je nog van eh, Bluis en Kootje Mekelaar, kreeg de schuimkoper. En eh, de, de nodeling, die bestond ook nog steeds. En die deden allemaal mee met de optocht. Die werd altijd gehouden, de kinderoptocht, op zondag. En nou, er liepen zeker wel vier uh, grote orkesten mee. Dat was echt een hele grote happening. En dan op zondagavond gingen we ook naar Nieuw Unicum. En Nieuw Unicum, daar werd in zijn totaliteit daar voor de bewoners een carnaval gevierd. Dat was echt ongelooflijk. Ja, uh... Dat was zo schitterend mooi, vooral voor die mensen natuurlijk. En uh, nou ja. Dan uh, zat het uh, nog niet erop. want dan gingen we maandags met z'n allen nog even naar de bos toe. Ja, er de, de zijn, uh, zijn nog steeds met die naar de bos gaan, hè? Ja. Ja. En jij doet niet ja. meer mee? Nee, ik, ik, ik, ik, ik kan niet meer lopen, jongen. Maar die, <laughs> uh, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Want op een gegeven moment was het, uh, was het weg. Ja. ja. Nou ja, afgelopen, het is natuurlijk zo. Die uh, uh, scharrenkoppen gingen gewoon door. Tot uh, een beetje de eindjaren tachtig. En uh, toen werden er veel vernielingen gedaan. Veel vechtpartijen, noem maar op. Dat had niks meer met carnaval te maken. Dus ze uh, hebben gezegd, jongens, we stoppen ermee. Het ging niet meer. Want carnaval is dus een volksfeest. Juist voor vrolijkheid en gezelligheid. Uh, en niet om uh, een hoop uh, uh, rotzooi te maken. En jij als, uh, als ras uh, Brabander, want uiteindelijk kom je daar vandaan. Ja, ja Nijmegen. Nijmegen. Ja, nou ja, oké. Okay. Nee, nee. Ik... Be Een beetje op de rand van is dat, toch? Ja. Uh, ja. Ja, ja, ja, Was je toen al in de carnaval? Dat zeg je, was dat zeg je Ben. Was je, was je in je jeugd ook al een beetje aan het carnavallen? Ja, want uh, na de oorlog kwam ik met mijn ouders te wonen in Venlo. Dus in Venlo uh, is een heel groot carnaval, hè? Dus dat deed je gewoon al van de school, deed je daar met de schooljeugd aan mee. En naderhand uh, kwam ik te wonen in Rijen. Dat kwam door mijn vader, die werkte uh, bij uh, de vliegvelden. Dus ik kwam in Gils te wonen. En dan uh, kreeg je ook het uh, carnaval in Tilburg en in Breda. Dus daar heb ik wel allemaal een beetje aan meegedaan. Even, even... Dus uh, het was niet zo gek uh, dat ik hier in het carnaval terecht ben gekomen. Het moet wel gezellig zijn. Het moet wel fijn zijn. Het moet wel leuk zijn. En als het dat niet meer is, nou ja, dan, uh... eh, dan houdt het op. Dan eh, moet ik nog even vertellen: bijvoorbeeld onze grote uh, uh, feestavonden. Dus zeg maar een bal, In Inbouwers met schrik niet 1200 mensen waren daar. Ja, ja. Met, met een, uh, met een, uh, met een uh, uh, commissie die de prijzen beoordeelde. Men, uh, men uh, kon een prijs winnen als men goed verdreed was. Dat was bijvoorbeeld de vader van Helene uh, Janssen, was erbij, bij Eli Janssen. En uh, Hildering en Jaap Metdors, die zaten allemaal in, uh, in die commissie. Maar dat zijn, dat zijn toch wel uh, Zandvoortse namen. die uh, ja, de, de meesten zijn al overleden denk ik. Ja. Maar uh, het, het is toch jammer dat dat niet meer bestaat. En er, er is ook niemand van de, van de jonge nee. die die dat nog gaat oprichten denk ik dat is heel gek, bijvoorbeeld de Société Duistergas, Dat was een société die zulke ludieke eh, dingen verzond. En dat had zo'n aanhang. En alles, tot, tot aan Prins Bernhard toe kwamen ze met een, met een, met een loeris van 1 over 30 rode. Om dat ja. uit te reiken, weer 1 april genootschap. Viel eronder. En, eh, dat was... Maar op een gegeven moment is dat allemaal afgelopen. Is het voorbij? Je weet niet wat het is, dat heeft te maken met, eh, met de omstandigheden, denk ik. Ja, de gas bestaat ook niet meer, hè? Nee. Nee. Ja. Nee. En, en de mensen, ja, God, de meesten zijn natuurlijk nu overleden. Maar het was geweldig wat ze allemaal deden, dat bestuur. Dat was groot. Wim Nederland was een van de grote uh, mensen, en, uh, en uh, ja, noem maar op. Ja, het is, uh, het is jammer dat dat weg is. En uh, ja. ook een aantal zandvoorters die gaat dan uh, gewoon lekker naar het Brabantse toe. En maandag gaat weer de hele tour gaat naar Den Bosch. Ik weet ja. dat er een aantal mensen naar uh, Rozenmontag in Düsseldorf gaat. Dat zijn ja. een van die gigantische optochten. Ga je, ja. nog, ga je ja. nog kijken op de televisie naar zo'n optocht? Eh, eh, eh, ik kijk, ja. Dat vind ik altijd geweldig in Duitsland. Ik kijk altijd op televisie. Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan wens ik je heel veel uh, plezier met het kijken naar het carnaval. En uh, wij spreken elkaar binnenkort wel, denk ik. Ja, Ben, ik vind het uh, leuk dat je eventjes weer je stem gehoord hebt. Ik vind het leuk dat je weer voor de radio werkt. Ik weet dat je een uh, hele nare periode met je heupen achter de rug hebt. En uh, ik wens je natuurlijk het allerbeste. En carnaval, ja, dat is, uh, in Brabant zeggen ze, agamaleutheid. <laughs> en zo moet je het ook stellen. En zo, zo moet je het uh, ook zien, Wim. Vrolijkheid, gezelligheid, eh, muziek en die kwalentrappers... noem maar op. Ik, ik heb een geweldige tijd hier meegemaakt in Zandvoort. Okay. En dat vind ik leuk. Oké, okay, Wim. Ja, mooie story ja. He, van uh, carnaval uh, hier in Zandvoort. Wordt dat van uh, Wim Luciel. Hij was uh, vanmorgen telefonisch uh, in de uitzending bij Goedemorgen, Zandvoort. En Ben Zonneveld uh, die sprak met hem. Wat een prachtige verhalen uit het uh, verleden. En uh, ja, het leeft toch nog steeds hè, dat uh, mensen uit Zandvoort uh, gewoon naar het uh, zuiden gaan uh, om daar uh, carnaval te vieren. Maar uh, hier, uh, hier in Zandvoort is het uh, weinig meer. Dan hebben we alleen nog uh, kindercarnaval morgen. En natuurlijk ook wel in een aantal uh, cafés uh, wordt wel aandacht besteed aan uh, carnaval. Onder meer in uh, café vier vanavond een uh, carnavalsfeest. Uh, Misschien daarover uh, straks uh, nog uh, ietsje meer. In ieder geval uh, het mooi verhaal van uh, Wim Buchel, uh, wat je zojuist uh, hoorde. Wij gaan nog één uh, carnavalsplaat draaien. Ook van een uh, dame die hier in uh, Zandvoort uh, heel veel uh, betekend heeft. En dat is uh, Ria Valk. Ja, ze heeft uh, heel veel uh, carnavalshits uh, gemaakt. En in de jaren zeventig had ze een hele grote carnavalshit. Uh, die gaan we draaien. Hè. Je kent uh, de liefde van de man gaat door de maag. Maar eigenlijk kennen we deze plaat gewoon als... Uh,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 Borsjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn dijkjes, carbonaris en salaris op mijn wil. Ja, borstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de grill. Ja, ik heb borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn dijkjes, carbonaris en salaris. Op mijn knietjes en op mijn hoofd een uit de grill Wij zijn al twaalf jaren, man en vrouw. Het koperenbrunnen als feest dat komt al gauw. Het gaat hem naar den vlees, zijn buikje is gerezen. Ja, als hij me ziet, dan lust hij mij wel rauw. Want ik heb borstjes op mijn borstjes.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 een haantje uit de grill hé hey dames, luister toch naar mij En maak uw man nu ook een keertje blij Ik ja. ja. De carnavalskraker van Ria Valk. En worstjes op mijn borstje. weerbericht. Nou, we hebben even de tweede mol uit de kast gehaald voor het weerbericht. Joost, goedemiddag. Rob, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. goed dat je erbij bent. En hey, je hebt het weer voor de komende dagen voor ons. Het weer voor de komende dagen. Nou, met name zacht. Het is een heel zacht weekend ook. Het is vandaag bewolkt, maar wel uh, op de meeste plaatsen droog. Hier en daar kan ook nog even de zon doorbreken. De wind, de wind rijdt van zuid naar oost en is zwak tot matig van kracht en het wordt 12 tot 13 graden erop. Vanavond en vannacht is het bewolkt, nog steeds en vanuit het zuiden volgt dan wel regen. De oostenwind is zwak tot matig en het koelt af naar 7 graden. Morgen, morgen is het bewolkt met in de ochtend een bui. In de middag is het droog en breekt de zon af en toe door... Er waait dan een zwakke noordenwind en het wordt een graad of 10. Het weekend uh, voorbij kijken we naar nou de volgende week. Opnieuw uh, een beeld van zacht weer. Na het weekend blijft het lichtweer zovallig met maandag en dinsdag. Een mix van zon, wolken en een paar buien. Dan waait er een matig aan zee soms een vrij krachtige westen tot zuidwestenwind en het wordt maximaal 9 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijkse grote kans op regen. De aangevoerde lucht is weer een stuk zachter en het kwik gaat dan ook weer omhoog. Donderdag. Donderdag kan het zelfs 13 tot 14 graden worden erop. Vanaf volgende week zaterdag, dan kijken we het weekend verder, gaat het kwik weer langzaam wat omlaag. En we uh, kunnen de dubbelcijfers eventjes uh, uit beeld zien. Maar van winterweer, winterweer dat kunnen we vergeten. Nou ja, de paviljoenhouders hebben redelijk weer uh, Joost tijdens het opbouwen. Ja, die hebben prachtig weer. Nou mooi, hartstikke bedankt. Het weerberichten is ook na te lezen op www.ricoweer.nl Show me that you understand van dit moment. Deze van uh, Tyler Jordan, Water. Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Houd de radio aan. Uh, want we uh, tot aan vijf uh, uur heel veel muziek en lekkere informatie. Uh. Waaronder heel veel nieuws over het carnaval. Hè? Want het carnavalsweekend is daadwerkelijk begonnen. En hoe uh, gaan wij het carnaval verder vieren? Nou, Robert van Overdijk, hè? de directeur, die is onderweg naar uh, Den Bosch toe. En hij gaat straks praten over de mooie prijs die ze gewonnen hebben met het circuit. Iedereen En als je wilt, Dan is elk ogenblik Voor jou, voor jou. En alles wat je Vraagde zou Maar dat mij Wat was deze band populair in de jaren tachtig? Heel veel mooie hits uh, gemaakt, waaronder uh, De Bom. En Doris D. En ga zomaar door, is dit alles. Maar deze, die hoor je wat minder vaak op de radio. Vandaar dat we een keer op deze zaterdagmiddag voor je draaiden. Dat was uh, doe maar, doe maar. En tijd genoeg. We gaan het hebben over uh, de 30 van Zandvoort. Want uh, die gaat er weer aankomen, Joost. Ja, de 30 van Zandvoort, de 12e editie alweer. En die gaat plaatsvinden op uh, zaterdag 23 maart. Ik zal er even wat meer over vertellen. Want uh, onder andere de wanderrichting over het circuit van Zandvoort is uh, aangepast erop. Um, ik zal het even voorlezen. De deelnemers hebben de keuze om uh, 30 of uh, 18 kilometer te wandelen... over zeer afwisselende routes in Zandvoort en omgeving. Als extraatje kunnen wandelaars kiezen om een volledige ronde over het circuit te wandelen... De route hiervan is dit jaar aangepast en gaat nu exact hetzelfde als tijdens de racedagen. Oké, okay, dus net als de auto's uh, ga je uh, die kant het uh, circuit op. Ja. ja, nou logisch ook eigenlijk. Ja. De 30 kilometer is het absolute hoogtepunt van het gelijknamige wandelevent. Alles wat een wandelaar wenst valt samen in deze route: het prachtige Noordzeestrand, het Dijngebied en het veelzijdige Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Onderweg wandelen deelnemers van het Cultureel hoofdstandje naar het cultureel hoofdstandje. De 18, kilometer, de 18 kilometer doet niet veel onder voor haar grotere broer, de 30 kilometer. Via het strand wandelt deze afstand richting het Vogelmeer en het Wet. Deze routes zijn iets aangepast, ook weer aangepast. Want wat is hier veranderd vanwege de hoge waterstand? En laten deelnemers weer een nieuw gedeelte van het notiergebied ontdekken. Inschrijven, mocht je nog willen meedoen aan deze wandeltocht. Ja, je moet er snel bij zijn volgens mij, want uh, al 4000 wandelaars hebben zich ingeschreven, juist. Ja, zeker. Nou, ik, ik zou nog mee kunnen doen. Het is uh, nog tot 23 maart dat die plaatsvindt. Maar 11 maart dan sluit de inschrijving. De 30 wordt heeft een van de meest diverse wandelroutes van ons land, waarin cultuur, natuur, entourage en het circuit centraal staan. Inschrijven voor de 30. Of 18 kilometer is mogelijk tot en met maandag 11 maart. Uh, inschrijven kan uh, via www.30vanzandvoort.nl slash inschrijven. Ja? Oké, okay, dankjewel. Ja, het nieuws over de 30 van Zandvoort. Mooi evenement wat er weer aan gaat komen. En natuurlijk hebben we dan ook uh, de circuitrun. Alleen dan moet je wat harder lopen dan uh, wandelen. Nou ja, over wandelen gesproken... Hé, kwam ik laatst ook weer tegen. Ik denk, daar heb je hem weer. Henk Westbroek met Waar ze loopt te wandelen. Allereerst schoolrapport ligt boven in de kast.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 De bloemen aan je geleid En iedereen die En dan gaan we dan met de 30-pas antwoord met Henk Westbroek. En waar ze loopt te wandelen. Dit is een hele nieuwe single, De Oude van de Emotions. Uh, Onderhandig genomen op TikTok door uh, Paul Russell. Hier is uh, Bo Fing. Let me tell you: yeah a little something too fresh, I know Tell 'em I'm telling my next Tell 'em you found a little something too fresh, I know Put a little gold in the teeth And it fit good, so I took the doors out the deep, okay I see a brother holding your seat No beef, but I'm trying to get the noise released. don't take my talking to your own I can keep it chill like the O'Brien blonde I'ma keep it real when your man long gone If you're looking for a friend and you got the wrong song Girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction I'm outside, no pictures. You want me? Go figure Yeah, to the back, to the front. You a ten, baby girl, but I know what Hey, to the back, to the front. You a ten, baby girl, but I know what You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do, say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell 'em I'm, tell them I'm next. Tell 'em you find a little something fresh. I know. Tell 'em I'm, tell them I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Hey. je Je merkt het tegenwoordig hè aan de platen dat ze steeds uh, korter duren En Dat heeft allemaal te maken met uh, TikTok Ken je dat TikTok Mo? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hé, hey, hoe is het? Ben ik dan eindelijk? Ben je tegen de lamp gelopen, of niet? Nou ja, ik heb wel licht gezien in ieder geval. Oh, je dat hebt stil het licht weer. gezien. Ja, ja, dat scheelt weer. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag, uh, ja. luisteraars. Ja. Goedemiddag, Rob. Vanavond een uh, mooie hey, carnavalsfeest. Daar was je even mee bezig, hè? De voorbereiding. Ja, de voorbereiding van het carnaval in het uh, Scharregat. In het Scharregat, ja. ja Zandvoort. Uh, dat is geen gast, uh, maar ietsje uh, uh, later. Ja. Het uh, Scharregat. In de Halterstraat, in, in de mooie stad. Geweldig, katee. ja. En dan ben ik net even met DJ Barda uh, mee bezig geweest met de opbouwers... ...dat we vanavond uh, lekker kunnen gaan knallen daar. DJ Barda? DJ Barda. Oh, ja. daar ja, nou, dat ik is ken DJ meen... van vanavond. Oké, okay, oké. Okay. Dus, en die gaat uh, lekkere carnavals krijgen. Uh, ik kratis, uh, heb uh, al de nummertjes uh, voorbij horen komen net... ...en uh, dat uh, gaat een uh, groot feest worden vanavond. Zeker. Nou ja, daarover zo meteen in het volgende uur meer... Want wij gaan nog met uh, Prins Kees den Eerste gaan we nog bellen, Mo. Oh, gezellig. Ja, want dat heeft te maken met de uh, kindercarnaval vanmorgen. Ja, in, uh, in de krocht. In de krocht is dat, hè? Ja. Ja, klopt. Morgen Prins, om uh, één uur of zo. Ik nou, ga. mag Prins den Eerste zeggen wat hij wil. Ja, uh, wat straks, hij allemaal uh, wil. Om gaat doen, hoor je zo meteen in het uh, tweede uur... van dit radioprogramma. Nou, Mo is er, dus uh, denk ik meteen aan uh, Mo Money, Mo Problems. <laughs> ja, hoe je dat? Slecht, slecht. <laughs> Notorious B.I.G. Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pop. Two mostly don't down to the two flop. The same old pimp, mates, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee a million shells pullin' up and up. You don't believe I'm all in Harlem World? Double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the goldie sound. Can't open it beat. Me down, cooler. School me to the game. Now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like hooty. True pimp, no dough on the booty. Yeah, we go mate, stay go, your cutie. you want from me, it's like the more money we come across. The more problems we see, yeah. you want from me, it's like the more money we come across. Yeah, yeah, yeah. I know you'd rather see me die than see me fly.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 Got money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, this a BOJ. We don't play, mess around, be DOA. Be on your way, 'cause it ain't enough time here, ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fit, and I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. PPA, no info for the DEA, Federal agents mad. Cause I flagrant, tap myself, and the phone in the basement. My T supreme, stay clean. Triple beam, never dream. I'll be that catch a seat at all events, bent. Send holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, be a to me. who's too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's because you run with lame dudes too much. Me, touch, never that, if I did ain't no problem And get the truth where the truth players at Throw your rollies in the sky, wave them side to side and keep your hands high While I give your girl an eye, play your please, lyrically, see, b i flossing Jig on the cover of Fortune, 5-double-O, it's my phone number, your man said I got the I got the dough, take the flow down Pizzac, platinum plus like Vizzac Dangerous on Trisac, b your t Ja, maar we zijn wel weer blij dat je erbij bent, hoor. Gelukkig. Maar ik wil hem toch even draaien, deze Notorious B.I.G. En Mo Money, Mo Problems. Ken je hem nog? Lekker gauw, houden. Ja, dat is ook jouw tijd, hè? Ja, eigenlijk na mijn tijd, bijna. Na tijd nog? Bijna na mijn tijd. Maar goed. Lekker. Deze is echt voor de oudjes, hoor. Die nou aan het luisteren zijn. Wel heel lekkere muziek wat we nog hebben. Tot aan het nieuws en weer van drie uur. Fleetwood Mac.